Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de aandacht in Nederland de vlaggen half stok. Een van de terroristen die een bloedbad aanrichtte in het theater Bataclan is geïd geïdentificeerd. Volgens Frans Info en BFM-TV is de man geïdentificeerd met behulp van DNA-onderzoek. Volgens Frans Info gaat het om een jonge Fransman die bekend was bij de diensten vanwege zijn radicalisering. In Bataclan vielen de meeste doden meer dan 80. De voorzitter van het contactorgaan Moslim en over, Moslims en Overheid... heeft bloemen gelegd bij de Franse ambassade in Den Haag. Het CMO veroordeelt in een verklaring... wat het noemt de barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen... tegen de Franse samenleving en in feite de gehele mensheid. Het weer bewolkt en regent in zijn graad of elf bij een matige tot harde westenwind. Vanavond is de wind langs de kust stormachtig met zware windstoten...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 Goh, dan hadden ze een paar probleempjes al opgelost, brand en zo, ja. en in de toren van ja. Meppel, dat is allemaal opgelost. En nu hebben ze dus dit ja. probleem weer. Nou hebben we dit probleem weer. Nou. En uh, nou goed, ik, voordat ik in de auto stapte, had ik even een gesprek met uh, Paniekpiet. Ja. En uh, nou, ja. die man die wist het dus ook helemaal niet meer. En uh, ik heb nou. gezegd, ja het komt allemaal wel goed als alles goed komt. En ik heb er gewoon alle vertrouwen in.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 Dat is gezellig. Dan. Hoi, Tot hoi. morgen, Willem. Hoi. hoi, hoi. En morgen, inderdaad, tussen 12 en 2, speciale Sinterklaas-uitzending bij CFM. Dat mag je niet missen. Uiteraard, gevolgd door Sandfoort op Zondag. Ik Me dijeron que te está casando. Tu no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame tu despedida para mi buena. Sena que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 We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 Even kijken, er wordt gefloten. Ik weet niet waarom. Dus in ieder geval mag Stansford een vrij schot nemen. Is er ondertussen gebeurd? Ronald Kalis, Bal met achterin. Het lijkt eigenlijk een klein beetje op het Nederlands zelf al. Met het achterin pingelen. En oververpasen. En weer terughalen. En weer eruit halen. Zo speelt Stansford op dit moment ook. Er gaat eigenlijk een diepe bal komen. Naar Patrick van der Nee, Paulje van der Hoort. van der Hoort. Kan een man passeren, gaat het 16 meter gebied in. Haalt hem weer eruit. Speelt de Koen uh, met Gielsen aan. Magiels geeft de bal mooi voor, maar dat wordt weggekopt door een verdediger. En Boy kon er niet bij komen. En weg is Stormvogels weer. En onze vervuldige paas zorgt ervoor dat die bal over de zaal gaat. Zandt het maar gaan gooien. Justin Luiten.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 It's full of stars I'm looking for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 That's a half one. In de jaren 80 werd daar nog veelvuldig gebruik van gemaakt. He, van het 12 inch. Ja, een plaat die uh, ja, zo ruim 7 minuten duurt. Waaronder deze. Die de Breakfast Club en Ride on Track bij CFM. Het is inmiddels half 4. We zijn er klaar voor de evenementagenda. Is het weer een hele lijst, Albert Jo? Het is weer een hele actieve lijst. hele uh, actieve lijst, dus Jazeker. ik ga er weer even bij zitten. Goed, allereerst nog uh, tot 22 november kunt u uh, genieten van de tentoonstelling Flower Power in het Zandvoorts Museum.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 Het heeft wat langer geduurd, maar dat maakt helemaal niks uit. Sons het is volgens mij uh, hetzelfde ploeg bezig als voor de rust. Dus geen wissens geweest. En Sansen is weer aan het aanvallen. Maar ja... Uh, de, je moet net het ene gaatje kunnen vinden. En zoals ik al eerder zei, uh, stormvogels, dat, dat, ja, dat, dat trekt zich hier aan op. Dat, dat, dat, dat doet geweldig goed. En dat, goed. Uh, daar een hele lange, goede bal. Uh, kan Jesse daar aan de bijkomen? Nou, nee, gaat over de zijlijn. En uh, stormvogels gaat gooien. Is ondertussen gebeurd. Wordt ver naar voren getransporteerd. En daar is uh, Ronald Kalis aanwezig om die bal uh, te onderscheppen. Is je mee nou? Terug naar Kalis. Kalis, met een bal aan de voet.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 En gaat hem weer in het spel brengen. Hij zal niet, niet al te veel haast maken, denk ik. Dat doet hij ook inderdaad. Nou, daar gaat hij uiteindelijk komen. Heel veel weg, met de wind in de rug uiteraard. En dat is uh, Sandvoort dat kan oppakken. Sandvoort, via Boy Visser. U op de linkerkant. Boy Visser, uh, die kapt daar zijn man uit. Hij speelt daar een hele slechte bal. Waar totaal geen speler van Sandvoort stond. Speelt hij in en dat uh, kan dus overgenomen worden door stormbogels. Dat duwt nu een hele dichte bal en dan moet Jorrit Schmid nog even heel gauw zijn doel uit om dat goed te kunnen doen. Oké, okay. gefloten voor een overtreding. Verdediger van Zandvoort werd in de rug geduwd door een aanvaller van stormvogels. En Zandvoort mag die vrije op gaan nemen. Net even buiten het strafstofgebied. En Jorrit Schmid gaat ze ermee bemoeien. Dat heeft hij ondertussen gedaan. Miss Jormeno. Armeno die uh, uh, weer echt helemaal lekker aanwezig is.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 Maar de stand is nog steeds 0-0. En er moet toch wel wat gaan, wat gaan uh, gebeuren langs de hand, vind ik. Maar dat merk ik we straks wel. Gaat Dankjewel, Jop. Yep. En uh, zometeen even voor vier uur komen we weer terug bij Jaap En dan gaan we nog even naar de veteranen 1 kijken. Die spelen vandaag tegen de koploper AFC. Daar staat het op dit moment 1 tegen 3. Ja, ze staan dus flink achter, die veteranen. Werk aan de winkel, hè, zullen we maar zeggen. Hier is Shaggy. Let me love you. Oh, oh, oh, oh. If I love you, love me right now. The kind of love will keep you coming back. If I love you, love me right now. Don't ever leave me, girl, don't do me that. So please, stay. don't walk away. Give me another chance to love you the right way. Yeah. My true feelings pushing out. Woman oh you love me can't do without. Yeah. of my heart, broken in the dark, wishing I could hold you now. Thank <laughs> Een van de leukste series van deze linealitie, hè? Ja. Lekker meedoen met uh, All Night Long. Het is uh, inmiddels uh, acht minuten voor 4 uur geworden. Ja, wordt het vanmorgen ook in uh, Goedemorgen Zandvoort? De onderneming van het jaar, de verkiezingen uh, is inmiddels gesloten. Je kan niet meer stemmen, maar het gala dat gaat er nog aankomen, Albert-Jan. Jazeker, luisteraars en kijkers. Volgende week donderdag vindt in de haven van Zandvoort de jaarlijkse avond voor ondernemers plaats.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 Twee voetbalwedstrijden bij Zandvoort op zaterdag. Eén ervan is de veteraan 1. Die speelt vandaag tegen de koploper thuis. AFC is dat. En daar wordt flink gescoord. Want daar staat het op dit moment 3 tegen 4. Stond ze net 3-3. gelijk. Is het net weer 3-4 geworden. Daar wordt wel gescoord. Maar hoe is het met die andere wedstrijd? SVC wordt Stormvogels? Klas niet zo lang. te lang, jongen. Ja, echt waar, hè? Echt waar,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 boven de dam is en dat dan de rest gaat volgen maar dat, dat kunnen hebben we nog een kwartier de tijd voor ongeveer en oh dat gaat uh, ja goed uh, patrick van de Oort. speelt wel helemaal naar de zijkant en Luij, de Justin luiten die gaat uh, er de 16 meter gebied in wordt er aangehouden tegengehouden en zet de man opzij geeft de bal voor en gaat jammer net gemist uh, gaat uh, via verdediger, kan die bal weer gespeeld worden en dat is uh, het was een hele mooie aanval aan nu over de linkerkant van het veld dat, uh, dat uh, Luiten opkwam en die, uh, ja, die, is, die is een jaartje weg geweest. En die is toch wel sterk geworden hoor. De, Echt een behoorlijk potige jongen geworden. En die ook snelheid heeft gekregen. Dat heeft hij goed opgepakt bij Bloemendaal. Maar is, gelukkig is hij weer terug. En kan hij hier in het eerste spelen. Vrij schop voor Vogels gedragen door de wind. Heel ver weg. Maar te ver weg voor stormvallers om, die bal, om er iets mee te kunnen doen. En die bal gaat over de achterlijn. Joris Schmid mag die bal weer in het spel gaan brengen. Of gaat hij net nog over de zijlijn? Ik denk dat het laatste geval is. Ja, Santos mag gaan gooien. Op de eigen helft een metertje of twee van de, van de cornervlag af. Wie gaat het doen? Van de oort. Terug krijgt in van Koen Magielsen. Magielsen, die speelt hem weer terug. En daar kan uh, Boijvissen, de bal doorkoppen naar Mol. Mol, die <coughs> in de vrije ruimte speelt putteriek van de Oort. Van de Oort. Speelt hem terug naar Mol. En ja, dat moet je niet doen. Maar het spel nou een beetje breed. Je speelt met drie spitsen en dat moet kunnen. Dan gaat een goede paas. En dat is gevlacht en gefloten voor het spel. Helaas, yes gedaan. Was iets te snel. En uh, dan... <coughs> de keeper van Sturmvogel de bal weer in het spel brengen. 69 minuten. <lacht> Stop hem Ja, rustig aan Jan. Tot, tot zo Jan. Dank je wel voor dit moment. En tot zover ook uur twee van dit programma. Zometeen naar het nieuws en weer van vier uur. Dan zijn we er nog één uur lang met onder meer. Het duur van de week, gedicht van de week, andere nieuwtjes. En heel veel lekkere muziek. Graag tot zometeen.